Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Het is te onveilig in het Oekraïnse gebied, schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. En ook de invallende winter bemoeilijkt de terugkeer. Het kabinet wil wel terug naar de rampplek, maar alleen als de onderzoekers hun werk daar veilig kunnen doen. Op de plek waar het toestel van Malaysia Airlines neerstortte, liggen nog steeds persoonlijke bezittingen. Op Britse luchthavens worden reizigers uit Sierra Leone, Liberia of Guinea gecontroleerd op ebola. En ook bij Eurostar, de trein die Londen met het Europese vasteland verbindt, worden medische checks gedaan. Gisteren kondigde de VS aan dat de temperatuur van de reizigers uit West-Afrika wordt opgenomen. De vertaalde boeken van de Franse schrijver Patrick Modiano zijn in Nederland allemaal uitverkocht. Een uur nadat bekend was gemaakt dat Modiano de Nobelprijs voor literatuur krijgt, waren de boeken al niet meer verkrijgbaar. Gemiddeld worden in Nederland per jaar ongeveer 4000 boeken van de Franse schrijver verkocht. De uitgever gaat de twee bekendste werken van Modiano bijdrukken en die moeten volgende week in de winkels liggen. Staatssecretaris Van Rijn ziet er wel wat in om de namen te noemen van supermarkten die alcohol verkopen aan jongeren. Sinds januari mogen jongeren pas vanaf 18 jaar drank kopen. Maar de overheid treedt nauwelijks op tegen winkels of cafés die de regels overtreden. Van Rijn gaat nu bekijken of het mogelijk is om supermarkten bij naam te noemen. Ook wil hij met gemeenten gaan praten over hoe de alcoholverkoop aan jongeren kan worden gecontroleerd. Op de meeste plaatsen is het droog, vooral aan zee waait het stevig. Vannacht neemt de wind af en kunnen een paar buien vallen. Morgen overdag regelt zon en het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Dit was uh, onze vrienden van uh, Johnny Dumbel uit uh, het uh, hele mooie ja, Zeeland. Daar komen ze vandaan. En daar hadden zij ook uh, dit uh, nummer uh, gemaakt. Uh, dat nummer dat heet The Shockwave Lover. Uh, uh, ja, wat, zie, wat, wat zitten we hier eigenlijk? Ja, die jongens. Sorry, sorry. Dat moet wel de goeie het zijn heen. van die rokende artiesten. Ja, ja, nou goed, dat maakt niet uit. Je moet alles doen voor de artiesten, zeg ik dan altijd maar. Dus dat hebben we dan ook bij deze gedaan. Uh, ze blijven hier nog eventjes over. Dus dat, dat, dat, dat sowieso. Maar dan moet ik multitasken. En ik ben geen vrouw. En het schijnt dat je... Uh, vrouwen, die uh -oh. schijnen dat even wat beter te kunnen dan, dan ik. Dat kan, want ik ben een man. En een man kan dat gewoon niet. Tja, ja, ja, volgens mij komen ze eraan. Uh, lui, luiers uh, schoonmaken, eten, koken. Dat, dat kunnen vrouwen eigenlijk allemaal heel erg goed. Ja, ik, ik, het, het klinkt misschien vrouwenvriendelijk wat ik zeg. Maar uh, ik heb er toch wel bewondering voor wat dat gaat. Uh, we gaan ze straks uh, nog even, gewoon, uh, nog even uh, porren voor wat nummers. Maar dat gaan we zo direct uh, doen. Eerst uh, gaan we nog even. Een nummer draaien, dan gaan we nog even met ze praten. En dan gaan we gewoon uh, nog twee nummers uh, laten horen. Dus uh, eerst even muziek uh, om even de heren te acc laten, uh, acclimatiseren. Dan gaan we even met ze praten. En dan gaan ze naar, uh, naar uh, de, de, het gedeelte sturen waar ze dan uh, mogen spelen. Dus dat uh, is eventjes uh, voor, uh, voor de mensen thuis die zitten te luisteren van wat blijft dat nou. Nou, dat uh, heb ik nu net uitgelegd. Uh, we hebben net uh, Jerusa al laten horen. Jerusa is uh, een van de mensen die haar medewerking heeft uh, verleend bij Reveller. Reveller, moet ik eigenlijk zeggen. En uh, dat heet uh, Sugar Sweet. Dat uh, nummer wat je net uh, al in het eerste uur hebt uh, gehoord. Maar zelf heeft ze ook al een nummer geschreven. En dat, als het goed is, als Ander Sandberg zijn werk heeft gedaan... Uh, staat ook in het non-stop systeem bij van Zandvoort. En dat klinkt zo. Maar hoor hoor. Die jongens, die zie je dus zaterdag gewoon weer tussen 2 en 5 in het programma voor op zaterdag. Hebben jullie nog iets bijzonders? Kom dan. De, uh, als je dat toch met je jas aan staat, hebben jullie nog iets bijzonders? Kom dan even fijn achter me staan. Hè? Want dan ja. kunnen we gewoon lekker het uh, in. Uh ja, dat vind ik altijd wel leuk. Eh, hebben jullie nog iets uh, speciaals op zaterdag, Albert Jan? Ah, uh, ja, voor de Jazeker. Ja, Wat gaan we zaterdag doen? Eh, afgezien van onze vaste items. Uh, gaan we natuurlijk uh, aandacht schenken A, aan de kwalificatie van de Formule 1. Want er is oh, wederom ja. een Formule 1 race. Ja. We gaan uitgebreid stilstaan en we hebben gasten uh, voor het kanalenpellen. De organisatie ah. komt uh, langs. Ja. Want daar kan ook nog iedereen in Zandvoort aan meedoen. Ja. Dus, uh, nee, en, en, en natuurlijk goede muziek. Oké. Okay. Dus, uh, goede muziek. Nou, ik, uh, ik, uh, Jongens, dus, uh, voor, voor, de, voor de Formule 1-fans is het altijd leuk als, uh, als je AJ dan op de radio hoort. Goed, wij gaan weer verder met uh, de gasten hier... Uh, uh, in de studio. Wat nog steeds in de studio zit Nexo Shape, yeah. uh, Ja, oftewel André en Boogie. Uh, dat zijn de twee uh, vaandeldragers. En dan uh, op het podium. Hebben jullie dan nog de steun van meerdere? Ja, soms, soms wel. Maar ja, zeker met de akoestische toeneetje nu rond de, rond de single doen we het echt met z'n tweeën. We houden het heel klein zodat we veel kunnen spelen. Okay. Zo, als het album gereleased gaat worden, ja. dan gaan we zeker groter uitpakken. Ja, uh, uh, over uh, optredens gesproken, dat is nou heel toevallig. Want, ja, uh, ja. Hoe zit dat? Heel Hoe zit ja, ja. dat? Nou, ja, goed. Uh, dan kom je eigenlijk dus, uh, automatisch meteen een mooi bruggetje naar de optredens. Want ja, uh, je hebt het over uh, kleine optredens. Nou ja, Peter, uh, ik zou bijna zeggen, steek maar van wal. Want je hebt iets uh, waarbij uh, de fans van uh, Nexoshape... Shape. Uh, ...de muziek kunnen horen en uh, beleven ook, denk ik. Ja, dat klopt zeker. Ja. Uh, we gaan aanstaande woensdag uh, onze single uh, lanceren. Um, en daaromheen hebben we een promotionele tour georganiseerd. Ja. En uh, gaan we akoestisch spelen bij een uh, aantal uh, leuke zalen en een aantal radiostations. We zijn vanavond bij jullie begonnen. En dat vinden we yes. oh, hartstikke <laughs> tof. Ja, yes. uh, we gaan Woehoe. vanavond door naar uh, Hoofddorp, naar het uh, café van uh, Podium Duiker. Ja. Waar een uh, akoestische avond is. Ja. Uh, aanstaande zondag spelen we in uh, de Zwarte Kat in Nes aan de Amstel. Officieel ja, Amstel? Dat ken ik! Amstel. Dat is een heel leuke, uh, leuke ja, kroeg, ja. is dat? Het is ja. het officieel Amstel, Amstel speel, als je maar, zoekt, ja. Wij noemen het De Nes. Ja. Ja. Dan Volgende week, zondag 19 oktober, spelen we middags in de Delftse stadsbrouwerij De Koperen Kat. Dank je, Koperen Kat. Ja. Uh, <laughs> ja, Daar wordt heel veel naar de Koperen Kat. Er ja, ja, ja. worden heel veel lekkere soorten bier gebrouwen. Ja. S'avonds zitten we bij jullie collega's van Unity FM. In Leiden. Ja, Dan ja. spelen we op. Even kijken. 23 oktober. Ja, ja. Dat is op een donderdag? Op een donderdag ja. Spelen we Fanp Live. In Nieuw Ja. Dat is uh, ook weer dicht. Heel dicht bij huis voor ons. Ja. Dan de 25e oktober. Gaan we wat verder van huis. Dan gaan we naar Ettenleur. Ja. Naar Café de Pastoor. Woensdag. Uh, zondag de 26e. Spelen we in Elburg. Bij de Woodys. Dan gaan we 30 oktober naar jullie collega's van Omroep Friesland in Ljauwert. Uh, dus, uh, ik, ik ken daar een programma. En dat, dat, dat is ook een hele mooie opname van Noorderwien. Noorderwien Live. Daar gaan wij Ja, dat is, dat, ja. Die jongens die pakken dat heel goed aan. Ik ja. heb een uh, opname. Ik heb van de week een uh, stuk over Fabian de Damers uh, geschreven op mijn eigen website. Daar is een opname op uh, te vinden. Ja. Uh, daar speelt zij samen op met haar vriend Jelle Visser. Ja, echt fenomenaal. En waarom zeg ik het fenomenaal? Uh, het gaat mij niet op de wijze waarop iemand het speelt... maar ook met de emotie waar het uh, mee gebeurt en de beleving. En die jongens staan achter. Daar, daarom zeg ik het ook. Uh, ik denk dat jullie daar in goede handen zijn. Ja, nou ja, dat uh, idee hebben wij ook. En uh, wij vinden het ook een enorme eer om daar uh, te gaan spelen. Zeker ook omdat uh, onze boogie Friese roots heeft. Dus ja. die uh, gaat altijd graag naar Friesland... Mm -hmm. Dan gaan we s'avonds, want dan zijn we er toch... gaan we spelen bij de scooters. Dat is uh, ook een begrip in Friesland. En 9 november gaan we afsluiten. Dan nee, gaan 4 november. We... Oh, 4 november. Die zijn niet in mijn lijstje. Dat klopt. Ja, 4 ja. november vergeten. Nou, vertel, november. vertel wat is er. 4 november dan. Ja, dan spelen we in het CC Muziekcafé in Amsterdam. Ja. En dan 9 november. Uh, gaan we eerst smiddags naar jullie collega's van Ground FM in Gorkum. Ja. En spelen we aansluitend uh, in Café de Keizer in Gorkum. Er is dus heel goed over nagedacht om uh, de, de, uh, even een stukje radio te doen en daarna ergens uh, dichtbij ook uh, te spelen. Dat is eigenlijk hier hetzelfde. Want als je hier een grote stad uh, zou bedenken in Amsterdam, uh, dan is dit wel de grote van Amsterdam. Want podiumduiker is ongeveer drie kwartier hier vandaan. Half uurtje. Ja, half uurtje. Ja. Dat, uh, dat heb je zo geregeld. Ja. Uh, dat is om half elf. Uh, ja, uh, Cini neem ik aan uh, ja, vanavond. Ja. Zet in. Zet in. En dat is uh, met een complete band set. Nee, nee, heel, nee. We gaan de hele tour is akoestisch. Dat akoestisch. Dus dit, heel klein. De, oh ja, je hebt het over het café. café ja, ja. Ik zit hier niet op te letten. Maar goed. Het is een hele bewuste keuze om deze ja. promotietour geheel akoestisch te doen. Ja. En daarna komt er dan nog iets uh, dat jullie vol uitpakken. Want die kennen ja. jullie ook natuurlijk met de synthesizers ja, en de donkere ja, geluid. Want, dat, uh, dat, dat, want daar ben ik uh, door gevangen natuurlijk. Hè? Want dat, ik ben er ook echt voor gaan zitten. Hè? En die denk ik zo. Uh, uh, zou ik zeggen, uh, is het ook een beetje een little bit ego in the bunny man? Ja, ik denk dat het invloeden... ik, ik denk ook wat ook zei net zei van over, hè, van punk naar, hè, de, de, de ja, wat invloed. Boogie gedaan heeft, ja, Ja, maar dat, dat, dat zijn mijn roots ook wel, want beetje een the de, de, de, de, het, het, het, de bunny man is natuurlijk ook weer een uitloop van weer een uitloop van de een beetje een beetje een beetje een beetje maar beetje een beetje een maar een beetje een beetje een beetje een beetje een zeker wel, wel absoluut in. Ja. Uh, uh, nou ja, het geeft ook een beetje dat, dat spiertje. sfeertje. Mm -hmm. Er zit zelfs editorsachtig. Editors. ja heel duidelijk elementen ja, in. Nou, White White lines. Lines, is ja, wild lines, lines. lines Ja, wild lines Maar ook, ook wel uh, uh, Jody eh nog steeds. Ja. dat is qua band nog steeds wel echt een voorbeeld. Ja. Voor mij en niet misschien qua ja, hey, merken wonder. jullie ook dat er animo is uh, in uh, de plekken waar jullie spelen? Uh, voor, voor de muziek die we doen. Ja, spelen. voor de muziek die ah, we het hebben. Dus het is wel een niche prop... die we doen, dus ja. het is wel eens lastig. Uh, ja, als je natuurlijk uh, een meester in rock rockband bent, dan pas je wat makkelijker erover uh, Wij zijn toch wel een beetje niche. Ook een beetje denken hè, met, met het werk wat jullie uitbrengen. Want het zou mooi zijn als je, als je werk dus ook fysiek uitbrengt. Ja. Om eens even de, de onafhankelijke platenwinkels uh, uh, te benaderen. Zoals bijvoorbeeld een North End en een South. Uh, sounds en halen. Ja, in store. Ja, ja. Dat, ja, dat, uh, zijn dat, zijn, dat zijn uh, voor, uh, voor jullie de, natuurlijk ook geweldige ja. dingen om te doen. Ja, ja, Wordt precies. regelmatig gedaan. Uh, Beet heeft uh, bijvoorbeeld uh, gespeeld bij uh, Sounds. En ik moet even denken. Uh, Bloudshoen bijvoorbeeld uh, bij Noordheim. Dus, uh, oh, okay. ja. dus dus is iets wat, uh, wat jullie. Uh, nou ja, Peter, ja, ja, je goed, zit helemaal uh, op te Ik zit al te tikken en de manager moet mee. <laughs> ja. ja, ja. Dus uh, nou, dat moet even. Nee, even ja. terug te komen op jouw vraag over ja. Ja. Uh, het groot uitpakken. Dat gaan we zeker doen. Maar dit is dus een bewuste keuze om uh, deze singletour uh, akoestisch te doen. En in januari gaan we het tweede album lanceren. Mm -hmm. En dan gaan we wel de uh, keer, zeg maar. Als dus okay. Nou, ik hou mij aanbevallen. Want uh, met Commitment hebben jullie... Uh, ik weet niet meer. Volgens mij was het The Ministers of Light wat jullie hebben ja. gedaan. Uh, dat, dat, dat, dat, dat kwam uh, lekker binnen bij mij. Dus dat, uh, oh, oh, Wonderland hebben uh, we. Ja, ja, ja, ja. Ja, Wonderland hebben we gedaan. Ja, ja nou ja, goed. Ja. Ik, ik, ik moet dan, ik, de titels die zitten niet helemaal uh, ja, lekker in mijn hoofd. Ja, maar maar, iets vaker uh, draaien, Jaap. ja Ja, ja, ja. ja, maar ja. <laughs> de, de laatste tijd word ik echt overspoeld. werkelijk door, <laughs> door allerlei uh, muzikanten die... Ja, ik heb er ook één. En dan, ja. Uh, ja, dan haal ik wel eens titels door elkaar. Uh, ja, ik ga nee, gewoon nee. even uh, zoeken. Wat heb ik hier ook? Beef World, Wonderland. Ja. ja, Ministers of Light. Ik ja, weet sta, zeker iets begin ja, ja. Ik maar mezelf te wijfelden, dat is nog een extra ja. shape. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Doen we trouwens accousties ook wel ja. in. Maar anders ja. draaien die straks even als we weg zijn. Ja, nog ga eventjes, ik ga uh, gewoon doen. Maar ik ga jullie nu gewoon lekker vragen: jij en, uh, en, en um, Boogie eventjes vragen of jullie weer ja. de twee en, nummers wilden spelen. Ja. En Boogie gaat nu gitaar spelen. Dus voor de mensen die luisteraars thuis onze multi-instrumentalist die gaat van bas naar gitaar. Hè? Van dus, bas uh, naar gitaar. Ja. Ja. Uh, en, het, en, en het is ook meteen het zijn van Marcus om uh, naar de andere kant te, te hollen. Ja, wat wou het, zeggen, Peter? Het tweede nummer van dit blokje is dus onze nieuwe single Trees. Oké. Okay. Het tweede nummer is Trees. Ja. Oké. Okay. Oh, uh, sorry, sorry oh, nog een keer. Ja, dus Trees, dat sluiten we straks mee af. Dat wordt de single die 15 oktober, dus aanstaande woensdag, uitgebracht wordt. Okay. Met clip... Met al, ook, wil ik, ook nog ik wil hem zeggen, heel graag een gratis beetje gratis download akoestisch. Van het nummer dat we spelen. Gratis download akoestisch. En een gratis download oh. van een clubversie. Oké. Okay, want Ik vind hem wel leuk. Want dan gaan we hem uh, er gelijk in uh, schieten. Woensdag uh, wordt hij uh, online gegooid. Dan gaan ja. wij hem donderdag gelijk draaien. Dat is, ja. uh, dan moet ik hem gelijk even mijn uh, agenda zetten. Dat komt wel goed. Top. top. Oké, okay. uh, Heren, zijn jullie er klaar? Ja. En wat was het ook weer? Want uh, Trees wordt het tweede nummer. De, uh, Red Rockbird. Red. Ook van het, voor, van het uh, aankomende album. Okay. I'm I see you smile Through the windows of my eyes While the breeze is turning pages The tide is high Red rock bird is flying by, waiting for this since ages. Can't remember when the bird was in my hand. Don't hope that this ends like a castle made of sand. Can't remember. my hand Don't hope that this ends Like a castle made of sand, red rock of my heart Falling down Falling down Still I swim against the stream Which comes around Goes around The wind and the water Cooling me down The sand and the shells Are spelling it now Can't remember when The bird was in my hand my Yes. en dan natuurlijk Trees, de single waar uh, het uh, straks bij uh, gaat uh, gebeuren. Uh, volgende week uh, woensdag uh, gaat die dus online komen. Dan uh, komt dus de uh, even kort gaan we even samenvatten en dan mogen jullie mij corrigeren als ik het niet goed heb. Uh, een online versie akoestisch en een clubversie plus een clip. Uh, ik zeg het goed, hè? Ja. ja zie je, kijk. Je ja. ja. hebt goed opzitten, let ik in ieder geval. Uh, dat, dat, dat, dat zo. Uh, dat zo uh, volgende week. Straks om half elf zijn ze te horen in het uh, café van Podium Duiker in Hoofddorp. Maar eerst zijn ze nog hier. De heren van Next Shape met Trees. Kan die boeien? Will you ever let it go? Will you ever walk the steps I've made? Will you ever set the goal and walk the road of faith? Can it be you take the door to go down? Trust is gone, still you love Was hem. Uh, ik ga ze nog even vragen of ze nog even naar voren willen komen voor de microfoons hier uh, aan deze kant. Want uh, dat zijn uh, de muzikale uh, microfoons uh, die we gebruiken. Het is wel even leuk uh, dat we ze nog even. Uh, uh, dat je ze daar nog wat uh, kan vragen. Maar uh, in principe is dat. Uh, Bestemd voor het zingen. En uh, ik, ik ga eerst uh, gewoon vragen hoe vonden jullie het? Want uh, gewoon even een stuk beleving aan de muzikant vragen. Ja, ik vond het heel erg leuk. In ieder ja? geval, ja, ja. ja. Ik vond het ook wel <lacht> ja. ja. Jij vreet nog uh, het hele bord van CFM op. Ik weet niet of uh, onze programmaleider en uh, ze zijn net weg. Dus ik we wil wel zeggen van. Uh, ja, we, ja, we hebben een, een boekje gehad. Hier is hier wat een, een heel een dinges uh, omheen gegeven. Ja, echt, echt weer een punkgast. Hè? Die ja, moet ja, alles lopen. Goed, weer, maakt he? niet of, uit. Of dat tegen aantrappen. Ja, ja. zit, zit dat er nog een beetje in? Dat een beetje dat punkige van je? Dat, uh, dat? Um, jawel, ja ja? wel. Verlies je die streken dan niet? of niet? Nee. nee. Nee? Nee, nee, nee. Wat? Wat? wat, wat? Hoe ben jij met, met punk in aanraking gekomen? La, want dat is eigenlijk ook wel gewoon uh, misschien wel leuk om even te weten. Um, ja, hoe ben ik met punk in aanraking gekomen? Meer de dingen, de, de vrienden met wie je omgaat, die ja? luisteren muziek en die denken: nou kom, we gaan naar Lowlands gezellig. Ja. En dan blijf je eigenlijk toch altijd bij, uh, bij, weet je, bij de punkbands uh, punk hangen. Ja, dat, uh, ja dat ik, ik, ik een uh, beetje. Jaren in jaren 80 van. zegt mij altijd: No Nooks en uh, dat soort uh, en uh, hanenkammen. en uh, ja, een beetje heel Onaangepaste figuren vond ik het altijd vroeger. Maar nee, ik was ook een beetje een. Ik, ik, ik pas een pas gesbal, bij had je gezegd? Wat? wat? Ik was wat meer bij de moderne punk. Oké. Okay. Ja, die die dus, zijn niet heel de... netjes, weet je. Die ja. hebben geen haan en komen, uh, meer. Nee? Ja, ja, je had vroeger uh, van, die, van die paperclips in, uh, ja, in hun oren zitten. Weet weet je. <laughs> Dat is mijn periode hoor. Hoe ik als kind er toen al tegenaan keek. En dan had je dus uh, ja, van, die, uh, van die groepen als uh, The Clash en de uh, nou ja, Sex Pistols. Ja. Nou. Dat soort bands. Ja, maar ook die Kennedys. Hè? Ja, nou ja. Dat, dat kende ik eigenlijk pas van later. Oh, ja, ja, ja, ja. Maar goed. Uh, het waren meer de duistere... Ik ook de, de, de, de, de. de Bunnyman is jaren tachtig ja. eigenlijk alweer. Uh, is dan weer net anders. Maar uh, ja, dat waren altijd van die luiwaaiermakers. Die dan nog wel eens... Maar goed, dat, dat, dat zijn jullie niet. Dat die zijn het, de, wat, ja, wat de geciviliseerde nee, punk eerlijk gezegd. Ja, ja, ja maar punk en? is ook natuurlijk een soort spirit. Het is do-it-yourself. Ja? Het is... Do -it -yourself, it is uh, uh, eerlijk zijn, teksten schrijven. die, die, uh, die Dat er, merk ik wel. Gaan, weet ja. je? En dat is denk ik wel de, de punk spirit. En, en je eigenlijk lak hebben aan commercie. Dus toch wel je eigen ding doen. En ik denk dat dat, dat de punk spirit is. En of je nou hard speelt of niet. Zijn want... jullie ook zo? Van vasthouden aan je eigen principes en die idealen? Ja, nou ja. Ik denk het wel. En we komen er ook steeds meer achter. Nu dat we dat eigenlijk gewoon echt moeten doen. Want, mm. want op het moment dat we dat niet doen. Dan gaan we... Eigenlijk een kant op die we niet op moeten gaan. En dat is denk ik wel een rode draad van eigenlijk elke keer. Dus eigenlijk bij jezelf blijven. Bij onszelf blijven. Ja. Ja. Ja. Ja, er zit ook een beetje een lichtelijk spiritueel randje aan eerlijk gezegd. Ja, dat vind jij of vind je ja, hem niet? Ik ga dat, ik, kom ik dan bij jou? jou uh, ja, dat, uh, dat, uh, jij bent nuchter. Dat, dat, dat zal dat wel bij mij want Ik denk dat Boogie niet echt heel erg uh, Is hij niet... Uh, uh, is, hij, nou, is, is hij niet Nee, ik ben niet nuchter de priester. Ik ben wel wat zweveriger inderdaad. Ja? Ja, ja. Ja, ja. Uh, uh, maar goed, dan vinden jullie elkaar toch. Ja, is hij dan ook degene die jou soms nog wel eens bij... Ja, uh, boots ja. on the ground, uh, ja, om ja, even ja, een obama ja, tussen door ja, te gaan. Ja, maar het, ik denk wel dat je, dat je in bands krachten nodig hebt die balans erin moeten houden. Mm -hmm. En Je hoeft ook dus niet hetzelfde te zijn. En in, maar in de basis van wat wij willen qua muziek maken, daar hebben we gewoon dezelfde mening over. Ja. Andere dingen ben je anders en het is heel goed om elkaar in, in balans te houden. Ik, ik, ik heb mensen nodig en in dit geval is dat Boogie en dat werkt perfect. Ja. Ja. Uh, hebben jullie ook nog wel eens een beetje onderling wel eens een strijdpunt op, uh, op het benaderen van muziek? Of uh, valt dat wel mee? Nee, ik denk dat we van elkaar heel veel kunnen. Uh, uh, we geven heel veel en we nemen ook heel veel. Uh, hij neemt wat, ik neem wat. wat, hij geeft wat, ik geef wat. Ja. Dus, het, dus is het is toch wel een beetje polderbordel. Ja, ja dat, wel. Ja, dat de is wel. poldermuziek van Nexoshape. Ja. <laughs> de polderpunk, of de ja. polderpostpunk, zo kan je het ook ja, nog Het begint ook... wel, wel iets te borrelen, dus ik moet wel eerst het album weer afluisteren en dan hè, met, met deze insteek de dit, kan ja. ik daar misschien wel een aardig verhaaltje weer op mijn ja. website dan weer ja. brengen. Oké, top. Leuk. Dan ondersteun ik het natuurlijk ook nog een keer. Zitten jullie op Twitter? Nee, nou, wij hebben een eigen, een eigen labeltje. Ja, Kraft Records, hè? Kraft Records. En ja. in feitelijk is doen we qua Twitter daar het meeste mee. We zijn niet actief echt. Oké, okay, nou, dat is goed. Dat is ja, waar. Dus maar uh... Kraft Records heeft een Twitter account. Ja. Uh, Ons eigen labeltje, uh, bijvoorbeeld YouTube ook, is het ook Kraft Records. Ja. Uh, dus we doen eigenlijk. We zijn Next Shape, maar uiteindelijk hebben we ook een eigen label. En dat is natuurlijk, ja, dat sluit natuurlijk ook weer aan heel elkaar. Ja, uh, ga je, uh, want Next Shape, dat is jullie. Uh, eigen Business om het dan even, met, even te zeggen, maar gaan jullie ook misschien met dit kraft records platform bieden voor die muzikanten die ja, uh, André of Boogie? Uh, ik heb wat uh, kan ik het uh, en dan gaan jullie dat natuurlijk ja, afluisteren? We nee, zeggen van zeker, hey, uh, is in het verleden ook wel gedaan. We hebben ook uh, een band, een project eigenlijk waar Boogie en ik ook aan meegewerkt hebben, Kali Libra, dat is ja. uh, met, met Ramon Verhoon die vanavond ook even aansluit. Hmm. Hebben we Hebben we een EP uitgebracht. Uh, we hebben met een singer-songwriter, Doreen, uh, die komt uit het oosten van het land, hebben we dingen uitgebracht. We hebben wat, wat dance dingen uitgebracht. Uh, we hebben uh, wat hiphop dingen uitgebracht. Dus er is, in, er is eigenlijk al, ik denk dat er nu totaal negen releases op het, uh, dus negen catalogusnummers eigenlijk op het uh, kraftrecord zijn uitgebracht. Oh, oh. dus het, uh, het is, er is, maar zoeken jullie dan ook specifiek iets wat, ja... Wat niet helemaal uh, standaard is. Uh, wat radiostations. Ja, dat moeten we wel in hapklare brokken hebben. Want het is. Uh, nou, dan heb ik het over de commerciële. en de drie FM's uh, voorop. om het allemaal zo te zeggen. Ja, ik, ik, denk, ik denk niet dat ik op bewust naar uh, commerciële dingen op zoek ben. Mm -hmm. of dat we uh, co uh, naar commerciële dingen op, op zoek zijn. Maar het moet wel spreken. We moeten er gevoel bij hebben. En ja. ik denk. we staan wel voor. Iets, iets anders inderdaad. Dus er is bij ja. ons wel ruimte om echt je eigen dingen te kunnen doen. Okay. Alleen we zijn een klein label. Dus het is niet zo dat wij natuurlijk als een groot label zoveel kunnen bieden. Maar we kunnen wel een platform bieden. Hè, met ook de contacten die we zelf hebben. Dus wat, wat dat betreft. ja, Geen, geen uh, commerciële bands. Maar wel echt iets met een ziel. Dat is gewoon heel belangrijk. Ja, ja uh, als Muziek is denk ik ook bezieling denk ik. Ja, ja, ja toch? Ja, ja, ja. En dat is belangrijk. En, uh, dus als, als wij een goed gevoel hebben bij, bij, uh, bij een artiest of een band. Dan sluit ik helemaal niks uit. Alleen, ja. Je moet altijd goed kijken de of je iets voor iemand kan doen. Ook. Ja. Dat, is, dat, is, dat is natuurlijk altijd de vraag. Uh, nu ben ik ook heel nieuwsgierig. Uh, want jullie hebben dat akoestisch uh, hier laten horen. Dat tweede album. Uh, gaat hij uh, iets verschillen met dat eerste album? Ja, heel erg. Uh, ja. Ja? ja, gaat wel uh, de, de, de lijn. Maar goed. Ja, Boogie, ja. vertel. Ja. ja. In principe, het uh, uh, vorige album was het natuurlijk gewoon echt live ingedrumd. Een ja. drummer. Ja. En uh, nu hebben we ervoor gekozen om uh, elektronische beats ervoor te gebruiken. Heel dat is anders. Veel synthesizers. Ja, het is, het is een beetje. Het, het, neigt, het neigt wat meer naar de dance toe. Het neigt wat naar de dance Kijk, toe. Kijk, ja, dan, dan kom je dus uh, echt uh, bij de roots. Uh, op, op het moment dat ik radio begon te maken. En dat was ja, uh, RB-dance, maar ook gewoon. Uh, huppatee, vet, uh, lekker. Uh, dat je uh, gewoon lekker uit je bol kon gaan. Dat, dat, dat idee. Is dat. Uh, ja, het is gewoon lekker stampende muziek met, uh, met flink wat bas erbij. Ja. En dan. Uh, Mezenlijke je je focals ja, van anderen natuurlijk. Ja. Maar hou je er ook van om lekker het uh, ongrijpbare te zijn? Hè? Van, het moet, moet het elke keer toch wel een beetje een verrassing zijn van wat je brengt? Ja, ik denk eigenlijk wat, wat, we, nu, wat we nu doen, is dat eigenlijk elk liedje weer, weer een, een tikkie anders is ja. zeg maar, op, ja. op, de, op de nieuwe album. Het is niet iets van, ah ja, dat, dat net ook niet gehoord. Nee. Het, uh, maar dus het, het is allemaal maar, wel, ja, wat wij zeggen? Ga door. Het ja, is allemaal gewoon lekker, lekker ja. muziek, lekker stem, lekker ja. dansbaar. Ja. Ja, ja, ik, ik vind authenticiteit vind ik dus heel belangrijk. En ja. ik denk dat we, wat we nu gedaan hebben, als we het met een band hadden gedaan, dan hadden we een rockband met een beetje elektronica geworden. Ja. We hebben er nu bewust voor gekozen om eigenlijk een crossover te maken van dingen. Tuurlijk, alles is wel gemaakt. Aan de andere kant, wat wij wel in die combinatie die we maken, is net even anders. En authenticiteit is denk ik heel belangrijk. Daar hebben we wel naar gezocht. Oké. Okay. Nou, is, is goed. Ik, ik, ik vond het heel erg uh, boeiend ook even met jullie uh, gesproken te hebben over dit, over muziek. Over hoe ja. jullie dus muziek uh, maken. Uh, want daar uh, is het, uh, dit programma natuurlijk ook uh, voor, uh, voor bedoeld. Ja. Uh, uh, ja, ik ben zeer ook echt al onder de indruk op de manier uh, met uh, wat jullie. Het past ook uh, met een stuk. Uh, dan hoor ik eigenlijk al de elektronica, hoor ik dan eigenlijk Kijk. al. Op het moment dat jullie de akoestische versie... Dan denk ik, ja, daar, zit, daar, zit, uh, daar kan een keyboard uh, onder. Ja, precies. En daar kan ook een, uh, een elektronische uh, bas ja. uh, onderdoor. Uh, ja. Dat ja, en je gewoon. de beste uh, kans dat we aan het eind van de heel zachtjes misschien wat dingen erbij pakken. Maar dat, ga ik, dat, dat, ja, dat, dat bewaren we dan wel voor een andere keer. Uh, ik ik uh, vond het heel erg leuk dat jullie geweest waren. Ik zou bijna zeggen, uh, ja jongens, maak je klaar en ruisvaardig voor het yes. podium duiken. Dat ja. kan makkelijk, dat, ja, dat, dat, dat red je wel. Absoluut. Het is maar goed dat de slaan nu nog niet afge afgesloten is. Want de gemeente heeft besloten op 27 oktober gaat de slaan dicht. Dus Plaat. jullie zijn net op tijd. Ja, <laughs> ja. We gaan actie voeren. Ah, ja, nee, maar het moet gebeuren. Het, ja. het okay. Jongens, dank jullie wel. Top, jullie ook bedankt. bedankt. Oké, okay, nou goed, dat waren ze. Uh, André en Boogie van Shape En Peter natuurlijk, uh, die, uh, die ook uh, even meegedaan hebben. Uh, wat betreft het, uh, het, uh, het vertellen over het toerschema van, uh, van, uh, van de komende uh, optredens en radio -optredens, uh, van de heren. Uh, wij gaan uh, weer even wat, uh, wat, uh, wat doen hier op uh, deze zender. En dat is werk wat wij hier in april hebben gehad van de heren van Julius. En zo klinkt Julius op uh, vanuit de studio van CFM Zandvoort. En dat is Give It Up! the pace was, uh, was uh, een tijdje terug. Ik geloof uh, dat dat uh, in de week was van de DTM. Ik, uh, ik, ik meen dat het een vrijdagavond was uh, voor de DTM. Toen uh, kwam ik in uh, Bitterzoet uh, terecht. En daar uh, presenteerde Andy ze haar... Uh, ja, het tweede EP. Want uh, ze had ook al de Oscar Low Recordings. al uitgebracht. En inmiddels heeft ze ook uh, een tweede EP. Uh, en dat hoorde je dus nu. Eigenlijk een beetje het uh, titelnummer. City of Love. En uh, het gaat uh, wel heel snel met uh, de... Met Andy. Uh, ze zijn al in het nachtprogramma bij, uh, bij 1 geweest. Nou, uh, dat, dat is altijd goed. En nu is het de uh, zaak of ze nog uh, zin hebben en groesting om hier... Uh, tenminste, in ieder geval uh, Andy zelf, uh, of ze gaat komen. Uh, onderhoudend uh, was, het, was het zeker, de, de EP-presentatie in Bittersoet. En uh, dat is wat, uh, wat er op dit moment aan de hand is. Uh, gespeeld bij NPO Radio 1. Dat uh, moet je tegenwoordig zo zeggen. Uh, het programma waarin ze hebben gespeeld uh, dat ben ik even kwijt het staat hier ergens uh, tussen 2 en 4 hebben ze bij uh, Radio 1 gespeeld en dat was ja, dat is, dat is, ik heb het één keer meegemaakt dat toen met de rody pet op uh, toen heb ik ook, ook een keer uh, een beetje nachtelijke uh, nachtelijke lopen braken was bij het uh, programma van uh, Wakker Nederland uh, overigens. Dat, dat, dat was wel grappig. Maar uh, je ziet dan ook de andere kant van Nederland, moet ik je erbij zeggen. En uh, dat is dan wel heel speciaal. Uh, bovendien is dan wel je biologische klok de volgende dag uh, behoorlijk uh, in de war. Dus uh, dat soort dingen uh, gebeuren dus ook. Met, met een mens. Maar uh, het is altijd wel een ervaring als je, als je zoiets hebt meegemaakt. Uh, daarvoor hoorde je trouwens uh, Julius met uh, Give It Up. Het, uh, de, de live versie zoals wij hem hier hebben gehad. Van, uh, van de jongens. Uh, op dit moment zijn ze in Shanghai. En ze gaan als het goed is uh, deze maand een uh, album uitbrengen. Uh, het, ja ja, het eerste album komt eraan En of ze dan nog uh, eventjes hier uh, aanwippen. Dat is vers 2. Uh, ik, uh, gezien het enthousiasme van Koen Brouwer, die hier toen uh, was, hebben we vergeten: ze de sushi. Nooit en uh, nooit en uh, nooit, nooit meer. Nooit, nooit, nooit meer. Dat, uh, dat was uh, jullie is in de notendop. Dus ze hebben hier ook wel hun, uh, hun sporen uh, ruimschoots achtergelaten. Um, een andere man die op dit moment uh, behoorlijk bezig is. Ik vind het trouwens wel leuk om een, uh, om een leuk uh, ja, verhaal erbij te vertellen. Ik heb wel iets uh, klaarstaan van, uh, van de man zelf. X. En wie is X? Dat is Marnix Dorrestein. Hij heeft uh, in de, de, de band uh, gezeten Uberich die in 2012 de grote prijs van Nederland won. Maar we kennen hem natuurlijk ook als producer van Herman van Veen uh, van het album Kersvers. Dat heeft hij ook gedaan. X is het nieuwe project, daar ga je zo even naar luisteren. Maar uh, ik heb ook nog iets anders. Want uh, we weten allemaal wat Jet Rebel op uh, dit moment in Nederland uh, teweeg heeft uh, gebracht. Maar die Jet Rebel, uh, beter bekend uh, onder de naam Jelde Tuinstra, want zo heet hij in het echt. Heeft samen met Willem Wils en diezelfde Mornings Dorrestein ooit een band gehad. Ik moet nog even zoeken. Oh, kijk, ik heb hem al. Metro Mortaal, Dat is uh, wat, zij, uh, wat, ze hadden, uh, wat ze ooit hadden. Uh, uh, uh, uh, ja, op een gegeven moment zag ik een foto van Marnix op Facebook uh, voorbij komen. Ja, we gaan even lekker naar de Astrid uh, uh, kijken. Naar de, naar de release van het album wat ze hebben gemaakt. Uh, dat is uh, No Map, No Address. Uh, daar waren ze op weg naar. En wie staat er dan allemaal op die foto? Willem Wild, Marnix, Dorrestein en... Jawel, wel, Jet Rebel. En het leek wel, uh, het was de revival van de Metro Mortale, Nou, en hoe klinkt dat dan? Ik ga mij helemaal zelf laten verrassen, want ik ben er van de week niet aan toegekomen hoe dat klonk. Maar dit is een beetje zoals Jet Rebel is begonnen, samen met Marnix Doorstijn en Willem Wils. En dat was dit uh, Metro Mortal. Het voelt niet. Ja, dat was hem dus. X met uh, Missing Together. Uh, ik zei al dat uh, Astrid uh, uh, net uh, in Buiten Alles Om heeft uh, al met No Map. Nee, ik zei het al gewoon in de uitzending. No Map en No Address heeft die, uh, hebben zij gemaakt. Um, een van de mensen die meedeed uh, was Jurian Silke In die band zit die. hij. Hij maakte ook gewoon voluit deel. Uh, van die band en hij is ook uh, een van de mensen die bemoeienis heeft met dit project van Marnix Dorenstein X dat is uh, wat het heet Missing Together. Uh, hij is uh, er al mee bezig. Uh, daarvoor hoorden we een uh, uitstapje zoals het was uh, met uh, Metro Mortal. Dat, uh, dat is uh, toch wel uh, ja, dat blijft wel spectaculair uh, om dat uh, te horen met Jet Rebel inderdaad die die zat daar dus ook in. Wat dat er gaat, uh, is het uh, leuk... in uh, de muziekbusiness. Uh, uh, ik ga eens even kijken... want ik uh, geloof dat we nog... Uh, beperkte tijd hebben wat, uh, wat dat gaat. Uh, er was... Uh, twee weken terug... is er ook nog een uh, EP online... Uh, gekomen van... Kashmir Hakim. Ja, uh, Ook hij is... Uh, die, hij heeft de zijn derde inmiddels uh, nu uh, uitgebracht. Hope is he... hard Of hoop is hard... Uh, daaraan heeft, uh, hebben er een aantal mensen meegewerkt. Een van die uh, leuke mensen die daaraan meegewerkt is een oud uh, radiocollega van mij geweest. Uh, en die, die zat vroeger bij uh, Branding Radio in Heemstede. Daar zijn trouwens ook uh, mensen van uh, hier uh, bij CFM actief. En die zitten met name op uh, eerder op de donderdag tussen 2 en 4 We hebben Bart van der Meer die uh, dat uh, werk uh, draait wat hij daar ook al deed. En een van die mensen die daar ook werkte was Danny Lodder. Maar Danny Lodder is niet alleen, ja, was niet alleen radiomaker. Maar hij was dus ook nog uh, muzikant. En hij heeft uh, meege, meegewerkt bij uh, Van Wanten. Maar ook met bijvoorbeeld um, uh, Wouter Plantijd Hij heeft hij uh, gewerkt met Chaco. Dus dat, dat, dat zegt wel iets. En uh, hij is dus ook een van de medewerkers uh, die uh, meegedaan heeft uh, met, met, dit, met dit verhaal van Kashmir Hakim. Uh, ik ga eens even kijken. Ja, ik denk dat het nu tijd is dat we hem gaan horen. En dan zeggen Marcus en ik altijd even weer. Tot, tot volgende, volgende week. week. En dat uh, doen we dan altijd in koor. Uh, dit is uh, de, de laatste Kashmir Hakim met Dead Man Sea. Wat ons betreft, inderdaad. Wij zijn er volgende week weer. Dag. Can sleep pillows wet with tears though I don't weep mother is turning in bed guess she's got a feeling this got nothing to do with a bad dream Sun is up, my time has come. Drag my legs to the shore, ma, where's your son? From the distance, see nine men next to a rubber boat. So that's the transport to this never-ending road. Never-ending hope. But well, Look at me now. I'm leaving my town. Me now. I'm leaving my town tonight place I